9 uur Katrien Straatman met het NOS-journaal. Politici hebben met verslagenheid gereageerd... op het overlijden van oud-premier Wim Kok. Kok was premier van de Paarse kabinetten tussen 1994 en 2002. Nederland verliest een staatsman... die in staat was om sociale en politieke tegenstellingen te overbruggen... en door velen werd gewaardeerd om zijn inhoudelijke stijl... zijn rust en gezag, schrijft CDA-leider Simran Buma. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zegt... Wim Kok was een zoon van de polder... die zijn leven lang tegenstellingen heeft overbrugd en zo een staatsman werd. Hij laat een rijke sociale en politieke erfenis achter. Ook Rob Jette van D66 looft Koks bereidheid tot compromissen. Jette Klaver, Jesse Klaver omschrijft hem als een wijs en gezaghebbend premier. Wim Kok was 80 jaar. De verkiezingen vandaag in Afghanistan zijn onrustig verlopen. Er waren meerdere aanslagen. In de hoofdstad Kabul vielen zeker 15 doden toen een terrorist zichzelf opblies bij een stembureau. Minstens 25 mensen raakten gewond. In Afghanistan zijn voor het eerst in acht jaar weer parlementsverkiezingen geweest. Die werden drie jaar geleden afgelast vanwege de instabiele situatie in het land. Ook deze keer had zowel de Taliban als IS vooraf gedreigd met aanslagen. Toch was het bij veel stembureaus erg druk en beleven ze soms langer open. In sommige districten in Afghanistan kan ook morgen nog gestemd worden. Een grote opkomst vanmiddag in Londen bij een anti-Brexit-demonstratie. Honderdduizenden mensen gingen de straat op om een nieuw referendum te eisen. Ze zijn bang voor chaos in het land... als Londen en Brussel het niet eens worden over een ordentelijk vertrek uit de EU. In Almere zijn vijf mensen opgepakt op verdenking van wapenhandel. De politie deed invallen in een po poolcentrum in Almere... en in een pand op een bedrijventerrein langs de A6. Beide panden zijn op last van de burgemeester voorlopig gesloten. Het weer, het klaart op en het kwik daalt vannacht... naar zo'n 8 graden aan zee tot 4 in het binnenland. Vooral in het zuiden is er kans op een misbank. Morgen periode met zon en het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk.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 R&B in the mix. The mix. The mix. The the mix. FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update Nightwalk 10. Show facts en u up Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. D -d dance for FM.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond 20 oktober. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Deze zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen, het centrum van Zandvoort. En vandaag, nou ja, vandaag de hele week eigenlijk uh, ADE in Amsterdam. En uh, ja, ook wij zijn daarbij aanwezig. Maar nee, niet met de studio, want dat uh, was technisch en uh, financieel nou net niet haalbaar. Maar uh, we zijn druk bezig geweest. Ik ben uh, donderdag en vrijdag ben ik in uh, de Elementenstraat geweest. Misschien ik kan nog nog herinneren, de Multigrew vroeg. Nou, dan hadden ze hele goede muziek. maar genieten van dit programma geschikt. Nou ja, goede muziek. Uh, ook als je doof bent, dan ga je genieten van die muziek. Want uh, het was dikke, vette techno. En uh, vrijdag viel het al mee. Donderdag hadden ze een reactor. En vrijdag was het meer een beetje warehouse club... Uh ook wel redelijk richting de techno, maar uh, hè, ja, dat natuurlijk een hoop commerciële feest. Ga ik straks meer over vertellen. Als opening worden we trouwens uh, Frankie Knuckles en ja uh, yeah, Lou Rawls. Hè. You'll never find another love like mine. En uh, zometeen onderweg Jasmine met Midnight Love, de Rocco Rodemaal Extended Remix. Ook Bob Sinclair komt eraan. Ook die man is nog steeds bezig is hier een Train Fusing DJ Ray met White Pores. De muziek van Chad Moon in de Rocco Rode Maal excellent Remix met Midnight, Love en de voorrode Babs in Groupie. Groopy. En zoals ik al zei, vandaag eigenlijk weinig gelul op de radio. Nou ja, weinig gelul, ik lul altijd te veel, natuurlijk, dus maar. Ja, vanaf afgelopen woensdag is het begonnen in Amsterdam. Amsterdam zit in het teken van elektronische muziek. Want sinds woensdag 17 oktober tot en met zondag 22 oktober is het weer ADE Amsterdam, oftewel Amsterdam Dance Event. Met een conference en vooral heel veel danceparties. De ADE-conference richt zich op de professionele in de dance-industrie. Met een ticket kun je naar meet-ups, lezingen, workshops, etc. En een ticket voor al die dagen. Ja, er zijn er al een paar voorbij. Het duurt alleen nog tot morgen eigenlijk, maar kost rond de 300 euro. Ja, voor meer informatie over die tickets... kan je even kijken op amsterdam-dance-events.nl... slash of uh, niet punt, maar slash conference. Maar dat is nog maar een klein deel natuurlijk. Uh, want er worden 400.000 bezoekers... over dit hele, deze hele periode verwacht. En, uh, maar de meeste komen natuurlijk uh, naar Amsterdam... voor de toffe ADE-feest. En ik moet zeggen... Het stikt echt in Amsterdam van de buitenlanders. En dan heb ik het niet over eh, gediscrimineerd of zo. Maar het valt me op dat er heel veel Engelsen hier in Nederland zijn. En dan kunnen het zijn Engels, Zuid-Engeland, eh, natuurlijk eh, eh, Australië. Nou ja, Duitsers zijn er ook allemaal. Want allemaal komen ze naar het ADE. Ik Zal je straks een beetje vertellen wat er allemaal geweest is. En wat er allemaal nog gaat komen. Maar hier is nog even lekker de muziek. DJ Mas met Shape and Size.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 your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. Zo'n pietje. Voor Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De Nightwatch tot middernacht zijn we bij. Maar het eerste is een beetje gelul met mij. En uh, straks de tweede uurtje niet helemaal zo. Met de Global House en in de derde gaan we helemaal naar Italië. Ja, dat blijft gewoon staan, want daar betalen we een hoop geld voor. Dus ja, dat kan gewoon niet wijken. Maar het gaat natuurlijk om de muziek en uh, ja, ADE-weekend in uh, Amsterdam. Nou, wij zitten in Zandvoort. En als het aan de Amsterdammers ligt, dan is het de Amsterdam-Pietsje. Voor de muziek van Milk Sugar met een oudje, Via Comme It's Wonderful. En daarvoor horen we Tartary en Joelle het On My Way. TVM Zandvoort, afgelopen woensdag, Martin Garrix, Volgende in de media haven. Nou, ja, nee, ik weet niet, uh, volgens mij vandaag is hij uitgeroepen, of, of wordt uh, de, de nominatie gedaan voor de, de beste DJ voor vandaag. Ik, ja, ik, ik hou me er helemaal niet mee bezig, want ik ben echt, ik vind het allemaal een beetje bullshit. Okay? Als je een paar goede platen maakt. Dan word je nummer 1 DJ van de wereld. Nou, eh, als we over goede platen hebben, dan hebben we het over Kevin Harris. Maar als we het over DJ hebben, dat is wel iets heel anders. Hè? Dus ja, het is allemaal leuk dat je uh, doen, maar ik weet het allemaal niet. En uh, ook uh, hadden we natuurlijk uh, van de week uh, in de marktkantine: Bandpop Pop uh, Presents Second Stage in de marktkantine. Ook al, uh, Paul Kalkbenner. Niet Paul, maar Paul Kalkbenner was uh, ook uh, bij de NSN, uh, scheepsbouwlood... En uh, ja, donderdag uh, hadden we natuurlijk het feestje in de Bijlmer wat heel laat niet doorging. Dus uh, ja, iedereen had zich verheugd op een, een feestje in de Bijlmer Maar helaas met veiligheid, met, met uh, voorzieningen en zo, was dat niet haalbaar. En uh, Awakenings was natuurlijk ook uh, afgelopen donderdag. En ik geloof ook vrijdag. 7 huh? editie. En uh, ja... Het hele weekend gewoon, tijdens alle dagen ze Dat is natuurlijk Dikke Techno in de gasthouder. Met onder andere Ina Engberg, Enrico Sangulian, Adam Bayer, uh, Doug Fire, Emily Lenz. Nou, te veel om op te noemen natuurlijk. En ook hadden we natuurlijk Ferry Costa in de Parma. En Hardwell, die stond in de Ziggo Dome, dat is volgens mij de drukste locatie geweest. Maar nou, ja, hij is ook de grootste, dus daar kan ook iedereen in. En natuurlijk, uh, ja, de, de, de Belmar Bais ging niet door, want dan zou uh, techno zeker van Speedy J komen. Dat ging niet door. En uh, Roger Sanchez uh, die is ook in Amsterdam met het AD1 Intimate uh, Sessions in Café in de City. Uh, tot Terry is ook in uh, Amsterdam. Die was uh, in de Chin chin Club afgelopen vrijdag. En uh, ja, het weekend uh, in de school. Dat is gewoon van uh, vrijdagavond, gisteravond begonnen om maar 11 uur. En het gaat gewoon door tot en met uh, maandagochtend. Dus dat is even stevig doorhaal. Maandagochtend, 10 uur. Dan gaat de muziek uit, dus uh, ja, je kent daar gewoon uh, achter wat je wilt. En weer gewoon doorgaan, hè? Eventjes uh, broodje naar binnen werken en je gaat gewoon weer de club in. Dus, eh, uh, hey, dat is helemaal feest. En, uh, Orbital in ADE, in uh, Paradiso. In the woods, ADE, op de NSN-werk. En, uh, ja, TikTok in de rij. Het zijn echt veel feestjes, hè? En ook Martin Garrix gaat aan de rij toe. Of die was in de rij Gisteravond en uh, vandaag uh, Luciano en Friends in de Escape Awakenings. door 4 en Friends. In de Dockyard. Een hele grote tent hebben ze opgezet. was ik ook eventjes uh, geweest. Dus, uh, Mystic Garden Festival in het havenpark. Nou, mega tenten, van die hele grote circus tenten. Fantastisch gewoon. Dat moet je gewoon geweest zijn. Uh, nou echt, als ik al die namen opgeroem van al die DJ's... dan kan ik beter gewoon een praatprogramma beginnen. Dave Clark is er ook. Het It in de Melkweg. En Encore is er ook gewoon bij. London in the Tracking in de Melkweg. En uh, ook Detroit Love in Paradiso. Nou, ik, ik, ik kan wel gewoon door blijven gaan. Maar <laughs> er is genoeg te doen. En je kan het natuurlijk allemaal gewoon eventjes checken. op ze uh, hebben een website... ADE Amsterdam.nl volgens mij. Ik, ik, ik ken hem even niet. gauw zou vinden. Jawel, Amsterdam dance eventnl Heb ik dus straks ook al gezegd. Alleen toen ging het over de tickets. Maar daar kun je al die informatie vinden. Ik heb alweer bijna 4,5 minuut zitten oude. Door met muziek. Andre X, Futuring, Carmen Moki met een Deeper Love. Alleen dit keer in de Casino Remix. Mercer met fireworks. Allemaal uh, redelijk nieuwe muziek uh, heb ik allemaal kunnen bemachtigen deze week. Dus uh, ja, Ade in Amsterdam. Hè. Dus vandaar ook uh, de lekkerste hits op de radio. Lekker dance hits. Ja, ik moet zeggen, heel veel mensen die uh, bellen me op en luisteren. gaan ze een beetje techno draaien. Nou, ik, uh, ik heb met uh, de, de directie gesproken van uh, van het bestuur maar zo simpel te zeggen. En, uh, ja, dat techno, dat uh, past niet in de tijdbestek. Dan zouden we na twaalf door moeten gaan. En dan wil het bestuur erover nadenken. Dat is echt heftig, hoor. Ik uh, moet je zeggen, ik uh, ben best een voorstander van muziek. En, uh, maar wat ik afgelopen dagen meegemaakt, dat is echt heftig. Dus uh, iets te hard, denk ik, voor de radio. En ik denk dat je gewoon in de club moet zijn... om het allemaal een beetje mee te maken hebt. Zie je, we eens antwoord. Zometeen Dario Nunes en John Guerrero met Moroka. Maar Fabio Ferrucci met You Got The Funk. Door Tiel op CFM Zandvoort in The Nightwalk.